Twee uur Herman Vriend met het NOS-journaal. In het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn verschillende regerings- en ambassadegebouwen door militanten onder vuur genomen. Ook de Amerikaanse luchtmachtbasis bij Jalalabad en de stad Gardes zijn door militanten aangevallen. Volgens ooggetuigen is in Kabul het huis van een Britse diplomaat geraakt door een granaat. Ook op het Afghaanse parlement en de Russische en Duitse ambassade zouden granaten zijn afgevuurd. De getroffen gebouwen liggen in de zwaarst beveiligde wijken van de stad. De NAVO zegt dat er zeven locaties zijn aangevallen, maar dat er geen berichten over gewonden zijn. De aanvallen zijn opgeëist door de Taliban. Als het volgende kabinet besluit om de Joint Strike Fighter te kopen, dan zullen dat er minder zijn dan 85. Dat zei minister Hillen van Defensie in het tv-programma Buitenhof. Volgens de originele plannen bekijkt Nederland de aanschaf van 85 JSS. Nu de prijs daarvan oploopt, zal dat aantal mogelijk minder worden. Hoeveel precies gaan we nog zien, zei Hille. De JSF is bedoeld als vervanger van de F-16. In Zevenbergen in Noord-Brabant... heeft de politie vanmorgen een illegale houseparty beëindigd. Het feest was in een bosgebied. Halverwege de nacht waarschuwde de politie... dat het feest binnen een uur beëindigd moest zijn. Maar de feestgangers bleven toestromen. Omdat de agenten het te gevaarlijk vonden om in het donker op te treden... wachten ze tot het licht werd... En daarna stuurden ze de honderden feestgangers weg. De marathon van Rotterdam is gewonnen door Jemane Adhane. De Ethiopiëren finiste op de koolsingel... in een tijd van 2 uur 4 minuten en 48 seconden. Bij de vrouwen won de Ethiopische Tiki Gelana in een parcoursrecord. Koen Draaimakers slagen er in Rotterdam niet in... zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Hij kwam 34 seconden tekort voor een startbewijs. Ook Miranda Boonstra wist zich niet te plaatsen voor Londen... Zij kwam 8 seconden tekort. Het weer. Vanmiddag is er in het zuiden en oosten kans op een enkel buitje. Het wordt ongeveer 10 graden. Maar door de matige tot krachtige noordenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS-journaal. Awb en verkeersinformatie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Diemen 2 kilometer en richting Amsterdam bij Bunschoten 2. en bij knooppunt Muidenberg nog eens 2 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarse inmiddels 10 kilometer en op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Ja, wie wordt er kampioen?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 Langs de lijn met Tom van het Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, we zijn er tot 6 uur met veel voetbal. Vijf wedstrijden in speel 130 van de Eredivisie. Al een tijdje bezig in de Euroborg. FC Groningen tegen Roda J.C. Henk Kok. Het is nog een klein kwartiertje. en Roda leidt met 1 tegen 0 door een doelpunt van Villa. En nu is het Pedersen die naar de rand van het 16 toe ging. Maar de aanval is alweer afgeslagen door Roda J.C. Het doelpunt werd gemaakt door Villa. Er ging een vrije schop van Hemta aan vooraf. En Villa de vrije verdediger. Zes weken stond hij buitenspel. Stond helemaal vrij voor de goal. Tikte binnen. 1-0 Roda. Over een klein half uurtje beginnen nog drie wedstrijden. Koploper Ajax tegen De Graafschap, Utrecht tegen VVV... en ook Vitesse tegen ADO Den Haag. En om half vijf nog herakles tegen RKC. En verder kijken we vanmiddag natuurlijk even terug... op de Marathon van Rotterdam, waar de Nederlanders net niet de limieten haalden. We kijken naar de Formule 1-race van Shanghai, ook al lang geëindigd. We zijn bij het zwemmen van de Swim Cup vanaf vier uur. De finales daar bij het hockey, Bloemendaal Rotterdam... en natuurlijk het wielrennen. Wie zou dat kunnen vergeten? De Amstel Gold Race met een aantal mannen vooruit... Aantal mannen vooruit, negen man vooruit. Ze hadden een voorsprong van een minuutje of twaalf. En wat gebeurde er in de afdaling bij het Veilenerbos? Besloten ze om met z'n negen even aan de kant van de weg te gaan staan en te gaan plassen. Voorsprong inmiddels teruggelopen na zeven minuten en vijftien seconden aan de kop van het peloton. Daar wordt op dit moment hard doorgereden door de ploegen van de grote favorieten. En in de kopgroep één Nederlander, Remon Kreder.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 ...voor de 24-uurse economie ontstond in 1981, zong Dolly Parton van 9 to 5. Wij zijn overigens vandaag van 2 tot 6. Juist, 9 minuten over 2. We gaan weer eens terug naar de Euroborg. Groningen tegen Roda. Veel witte zakdoekjes daar, Henk Kok. Nou, ik zal eens in de kijken. en ik zie ze nog niet... ...maar uh, dat kan dan wel gebeuren als uh, FC Groningen zo meteen na 90 minuten voetbal... ...deze wedstrijd gaat verliezen uh, van uh, Roda. We moeten nog een uh, dikke 10 minuten voetballen stand, 1-0 in de foto van Roda... De eerste helft was werkelijk niet om aan te gluren. Eén doelpunt van, van Wilaat. En Groningen kregen nauwelijks kansen in die wedstrijd. Vlak voor rust nog Andersen en na rust kopbal kopbal van zoek naar een hoekschop vanaf de linkerkant van het veld. Maar laten we gaan kijken wat er nu gebeurt in die tweede helft. Meer spirit en enthousiasme heeft zich Groningen in de tweede helft. Weer een overtreding. En weer een gele kaart. Het is gewoon veel irritatie zijn er in de tweede helft in deze wedstrijd. En nu krijgt de vormer dan weer een gele kaart. Roda heeft vooral in die tweede helft de voorsprong verdedigd. Uh, Vila speelt voor, uh, voor zijn verdediging. En twee centrale verdedigers zijn dan uh, Vukovic en uh, Biemans. Biman, Ze hebben het een beetje uh, dicht, uh, dicht gemetseld met, met cement. En het cement houdt ook nog in deze wedstrijd. Van Groningen weet geen grote kansen te creëren. Kleine kansen. Soms scoort ook nog van Andersen. De vrije schop is genomen. Op de helft van FC Groningen gaat richting het 16-meter gebied. En wordt dan weer uh, uitverdeeld door Hemten. Komt die bal uh, aan de rechterkant toe bij Succin. Zojuist ingevallen uh, voor uh, de loge die gaat door met de bal en krijgt een 4 tegen 4 situatie de bal. Die gaat naar Vormer. Vormer die heel veel vrijheid kreeg over het middenveld van Petersen ook een goede wedstrijd heeft gespeeld. Maar verder was de wedstrijd eigenlijk niet de moeite waard. De tweede helft was nog ietsje beter. Omdat FC Groningen enthousiast en manmoedig aan het aanvallen ging. Maar geen grote kansen wist te creëren. En ik heb het al gezegd, denk ik. Malky en uh, Jonker hebben in de tweede helft voorin, nauwelijks een bal gehad. Het is 1-0 voor Roda met nog 7-8 minuten. Naar de Amstel Gold Race. Ik zei het u net al, Gio Lippers ging het u vertellen: negen mensen vooruit, zoals Jan Timmerman op de motor, ook op het parcours. Veel wenden, keren en draaien. Gio, En moet de race eigenlijk nog echt beginnen? Ja, de race moet absoluut nog echt beginnen, maar dat is wel een vast beeld in de Amstel Gold Race. We weten dat het draaien en keren is daar in Limburg en dat de renners toch wel wachten tot de finale bergjes in het parcours. Zo'n beetje rond de IJzerbosweg, daar barst het meestal los en dan zie je de echte favorieten op kop rijden. Natuurlijk veel favorieten, zoals gebruikelijk de afgelopen twee jaar deze koers gewonnen door Philippe Gilbert. Het wordt niet verwacht dat hij opnieuw gaat winnen, maar je weet het maar nooit. In ieder geval heeft hij geen goed voorseizoen gereden. Maar je weet... Weet het nooit, hij zou er zomaar ineens kunnen staan in een wedstrijd op zijn favoriete terrein. Met aankomst bergop. Verder de Spanjaarden. Nog nooit de Spanjaard gewonnen, maar nu zijn er toch echt drie hele grote favorieten. Joaquin Rodriguez, vorig jaar nog de nummer twee. Samuel Sanchez, e, ijzersterk in de Ronde van Baskeland. Alejandro Valverde, terug na een dopingschorsing. Dat zijn toch echt op papier wel de grote favorieten. Met Peter Sagan, met Simon Gerrans, de winnaar van Milan San Remo. En misschien, wie weet, wel met een Nederlander Wout Poels werd. Veelvuldig genoemd vooraf. Hij wilde eigenlijk de Amsterdam Gold Race laten schieten. Wilde eigenlijk de Waalse Pijl. Daar wilde hij zich op focussen met die aankomst daar op de muur van Hoei. Die ligt hem nog beter dan de Kouberg. Maar hij is er in elk geval wel bij. En hij zou dan hier iets moeten laten zien op zijn eigen terrein in zijn eigen Limburg. Maar wat hoorden we zojuist? In de beklimming van de Kamerig. helemaal in het oosten van Limburg. In de richting van Vaals. Daar zou Poels even wat problemen hebben gehad in het peloton. Maar inmiddels kregen we ook alweer te horen dat hij gewoon weer aansluiting heeft gekregen. ...kregen bij het peloton. Dus denken we... ...dat er niet al te veel aan de hand is met Wout Poels. Andere favorieten, Liebe Westra misschien wel. Bouke Mollema misschien wel. Vrije rol bij Rabobank. We weten het niet. Dat zijn de mannen die zich... ...voorlopig nog verscholen voor houden in het peloton. En kijk ik naar het peloton, dan zie ik dat... Eh, ...toch met name de ploegen van BMC... Toch weer de ploeg van Gilbert, maar ook van Evans en van Avermaat. De ploegen van Katusha, natuurlijk voor Rodriguez en misschien wel voor Oscar Freire. En de ploeg van Radio Shack. Dat zijn de ploegen die tempo maken aan kop van het peloton. Ik zei het net al in één keer, vijf minuten van die voorsprong af... door die uitgebreide plaspauze van de koplopers. De negen koplopers met die ene Nederlander. Met Raymond Kreder, één van de twee Kredertjes hier in de koers wordt Michel. Zijn broer die is er ook nog bij voor Garmin. En achter die kopgroep... Onze eigen op de motor, Sebastian Timmerman. En ik kijk naar de rug van die Raymond Kreder, want hij rijdt op dit moment de laatste positie in die kopgroep van 9. Die kopgroep, die partij, dat dorpje achter zich heeft gelaten. En wielenkennis weten dan dat we gaan beginnen aan een hele lastige beklimming in de Amstel Gold Race. Beklimming ook die we vandaag twee keer gaan doen, namelijk de Gulperberg. Helemaal in de finale, kilometer of 25. Voor het einde gaan we hem ook nog een keer over. En als we nu dadelijk boven zijn, hebben we nog ruim 100 kilometer te rijden. Dus begint Eigenlijk de amstel Gold race pas echt. Ook voor Raymond kreden Dus de enige Nederlander in de kopgroep waar we toch wel rabobank missen. En Argos missen. En van missen. Maar in ieder geval dus nog één Nederlander bij. heeft de ploegenoot bij hem ook. Die Alex house Verder Romain Bardet. cedric Pino. Simone Stortoni. Steven Kato. Sebastiaan Del Vos. Eliot Litaar. En Pello Bilbao. Die laatste rijdt op dit moment even in het laatste positie. In het oranje van Euskaltel. Allemaal nu uit het zadel omdat we gaan beginnen aan die lastige beklimming. De Gulpenberg met deze voorsprong nog zo'n 6,5 minuut. En de samenwerking over het algemeen dus erg goed geweest. En het was wel een apart gezicht hoor toen ze er straks in dat veilende bos in één keer besloten... allemaal stil te gaan staan om te gaan plassen. Plassen is ook een beetje het codewoord. Romain Bardet, de Fransman, die deed het al een keer in een bidon. Die goorde die gelukkig in een leeg weiland. Maar mocht u dus vandaag een bidon vinden in een weiland in de buurt van Veilen van AG de zerre Drink het niet op, want er zit urine in van Romain Bardet. Goed om te weten, ja. Dank je, dank je. Um, we zitten inmiddels zo'n anderhalf uur nadat de eerste loper over de finish kwam in de marathon van Rotterdam. Lange tijd werd er gehoopt op een wereldrecord. Het kwam er uiteindelijk niet. En een keer geen Keniaanse winnaar, maar eentje uit Ethiopië. Yemana Adane. En jou uit Kamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Twaalf. Was het een mooie marathon, ondanks dat er geen wereldrecord werd gelopen? Ja, weet je, het, het, het gekke, ja, het was een prachtige marathon, maar het gekke is als je de lat heel hoog legt... en dat doen ze in Rotterdam, eh, er van tevoren van uitgaan dat het misschien wel eens een wereldrecord zou kunnen worden. En als je dan een dikke minuut boven dat wereldrecord zit, dan eh, valt dat natuurlijk altijd weer tegen. En dat is eigenlijk elk jaar het geval. Maar het was weer een hele mooie met, eh, heel eh, gek genoeg, een, een absolute toptijd eh, op het gebied van de vrouwen... Tiki Gelana, die uh, 21857 liep, een parcoursrecord. Vierde tijd ooit op de marathon bij de vrouwen. Dat was uh, heel erg knap. En die wedstrijd uh, bij de mannen ja, die stond toch in het teken van de wind. Er stond net iets te veel wind: drie, vier windkracht. En uh, lange tijd liepen ze wel op het wereldrecord en er net iets onder. Maar tussen 30 en 40 kilometer, toen ging het mis. Toen moesten ze een minuutje uh, daarop uh, toegeven. En kwam hij op een eindtijd uit van 2048 eh, voor Adane. Overigens sinds 1996, je kent hem misschien nog wel, Densamo... is het eh, weer een Ethiopische winnaar daarvoor, waren het allemaal Kenianen. En de grote favoriet was ook een Keniaan, Mosop. Die werd derde achter de Ethiopiër Feleke en eerste dus Adane. En dan moet ik het nog even gaan hebben over die twee Nederlanders... Hè, die ja. het net niet haalden, Konrijmakers ja. en Miranda Boonstra. Ja, eh, ja ze, ze blijven hopen, maar, maar is er kans dat ze clementie krijgen? Nee, nee, dat denk ik niet. Uh, zelfs niet. Nou, Koen maken zeker niet. Die zit 35 seconden uh, boven de Olympische limiet. Men is daar heel streng in. Uh, ik kan me nog herinneren dat ooit op de stiepel... Uh, drie tiende van een seconde uh, erboven uh, niet toegelaten werd. Simon Vroemen was dat toen. Of uh, Marcel LaRos. Nou, in ieder geval uh, dat, dat soort uh, uh, tijden. Drie tiende van een seconde op 3000 meter... en uh, 35 seconden op een marathon zal absoluut geen clementie uh, uh, krijgen... Ik vind het zo moeilijk om dat te meten. Omdat je zo bij een marathon van het weer afhankelijk bent. En om dan een uh, limiet neer te zetten van twee uur en tien minuten. Dat is ook maar een nat natte vingerwerk. Maar uh, hij werd zesde rijmakers. Hartstikke goed gelopen. Net boven die Olympische limiet. Een uh, uh, eigen persoonlijk record. En Miranda Boonstra bij de vrouwen. Ja, die, die is nog steeds in tranen twee uur na de wedstrijd. Want die liep dus acht seconden boven de Olympische limiet. En uh, zelf... Ruim onder haar persoonlijk record. En zij hoopt wel dat die acht seconden uh, haar kwijtgescholden worden. Maar ook daar heb ik toch mijn twijfels of dat uh, gebeurt. Want dan ga je uh, gelegenheid scheppen voor andere sporters... om te zeggen van ja, maar ik zit ook heel dicht bij een limiet. En dan mag ik ook wel naar de Olympische Spelen. Ik uh, vrees dat dat niet zal gaan gebeuren. En is het nu voor rijmakers en Boonstra... ja, we zitten natuurlijk dicht op de Spelen in Londen. Uh, einde verhaal of is er ja, nog ergens ja. een heel klein kansje? Nee hoor, nee. Het is niet uh, zoals met andere loopnummers dat je... Eens in de twee, drie weken even een tien kilometer kunt lopen. Je kunt op topniveau hooguit twee keer per jaar een marathon lopen. Ja, en dit is één van die twee. En die andere had de Olympische Marathon moeten worden. Zelfs al zou je een, een maand voor Londen nog een marathon lopen. En je haalt het, dan heeft het helemaal geen nut naar de Olympische Spelen te gaan. Want je moet zo lang bijkomen van een... Een marathon. En ook de aanloop er naartoe is gewoon heel erg lang. Dus nee, helaas, wat dat betreft zijn er geen mogelijkheden meer. En die Houtkamp, dankjewel. Een marathon dus in Rotterdam. In Parijs is er ook eh, vandaag eentje gelopen. En daar won een Keniaan, Stanley Biwott En hij deed dat in een parcoursrecord van 2 uur, 5 minuten en 11 seconden. En dan eh, een ander evenement wat er al op zit. Natuurlijk de Formule 1 race in Shanghai. Ronald van Dam, die alle bewegende auto's in de Formule 1 voor ons volgt. keek er natuurlijk naar. En eh, Ronald, eh, ik heb natuurlijk ook een beetje meegekeken. Ik zag een Duitse winnaar, maar voor mij toch wel een verrassende. Ja, want het was inderdaad niet Michael Schumacher, de zevenvoudige wereldkampioen. Die, uh, ja, die had een uh, probleem met zijn rechtervoorwiel bij zijn uh, eerste pitstop, niet goed vastgezet. En die lag op dat moment op de tweede plaats met zijn Mercedes. Nee, het was zijn jongere teamgenoot Nico Rosberg, zoon van oud-wereldkampioen Keke Rosberg. Uh, die zijn allereerste Grand Prix-overwinning op zijn naam schreef. En daarmee hebben we nu voor de derde keer een zoon van, na Damon Hill en Jacques Villeneuve, die een uh, overwinning boekt in de Formule 1. En uh, een derde keer een zoon van, maar ook in dit seizoen al uh, veel verschillende winnaars, een totaal open seizoen? Ja, absoluut. De dominantie van Red Bull Racing is voorbij. Eigenlijk door het verbod op de geblazen diffuser, waar zij de afgelopen jaren eigenlijk een aerodynamisch voordeel mee haalden en een hele goede auto hadden. Nou, dat is nu afgelopen. Eigenlijk kan iedereen winnen, want Rosberg is al de derde winnaar in drie races, naar Jensen, Button en Fernando Alonso. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Een veegteken was al de kwalificatie. Geen auto's van de top drie op de eerste twee startrijen. Maar Rosberg op pole position. Ja, dat maakt er een ongelooflijk leuk seizoen van na drie races. Want dan toch even naar de grote man van vorig jaar. Jan Vettel, er zijn al mensen die gaat de records van Schumacher en dergelijke breken. Maar dit jaar is dat allemaal een stuk moeizamer, hè? Ja, je bent uh, zo goed als je auto, zeggen ze wel eens in de Formule 1. Het is een wagen die in 2009 eigenlijk al in de basis is ontworpen en waarop voort is borduurd. Maar goed, ze zijn dat voorbeeld dus nu kwijt. Hij kan nog steeds goed rijden, maar in de kwalificatie uh, niet verder dan de elfde positie. Nou, dat is ook heel lang geleden voor Vettel dat hij niet bij de eerste team stond. Hij heeft bovendien nog een beetje problemen met uh, ja, de, de, de uitlaat. Hij heeft een andere type gekozen dan zijn teamgenoot Mark Webber. En het, ja, het loopt nog niet, wat dat betreft, deed hij het nog best aardig door vijfde te worden vanaf, uh, vanaf de elfde startpositie. Maar uh, ja, hij mag denk ik al blij zijn. Als die de uh, komende races gewoon weer eens een keer gaat winnen. Dat zie ik nog niet 1, twee, drie gebeuren. Want, uh, het lijkt in Nederland, de Nederlandse Eredivisie een tijd lang wel. <tie> het, is, het is onvoorspelbaar om te zeggen. Want we hebben de Alonso, nou, Vettel, Webber, noem ze allemaal maar op. En zelfs de Schubacher weer met deze auto die ook mee kan gaan doen. En deze Rosberg dus. Ja, absoluut. Ja, die Mercedes is, uh, is een goede auto. heeft ook bovendien nog een handigheidje met de achtervleugel. Die, uh, wat de rest niet heeft. Daar hebben ze een behoorlijk voordeel mee. Het probleem in de eerste twee races was dat ze eigenlijk steeds in de problemen kwamen met hun banden. Die uh, snel begonnen te slijten. Maar het was in Shanghai. Eigenlijk scheen de zon niet en behoorlijk wat koeler het asfalt. En uh, daar zorgde ervoor dat Rosberg gewoon zijn tempo goed kon vasthouden. Ja, we hebben ook al Sergio Perez met de Sauber de vorige keer op de tweede plaats gehad. Uh, die overigens niet in een stuk voorkwamen. Maar ook nog een, een, een goede race van, uh, van Romain Grosjean met de Renault. Uh, Raikonen lag vlak voor het einde op de tweede plaats. Maar het had problemen met bandenslijtage en zakte terug naar de 14e positie. Dus het geeft maar aan dat het behoorlijk dicht bij elkaar zit allemaal. Behoorlijk dicht bij elkaar. Uh, wat, wat voor stand is er nu? Alle stofwolken zijn opgetrokken, zeg maar. Nou, de twee McLaren's van uh, Hamilton en Button... die staan 1 en 2. Hamilton voor de derde keer derde in drie races. Button, de winnaar van de eerste Grand Prix... en uh, dus al één keer tweede. Dat was in deze Grand Prix. Die staan met 45 en 43 punten. Daar weer achter op de derde plaats... Fernando Alonso, de winnaar van Maleisië. En Mark Webber, vier keer vier, of drie keer vierde nu achter elkaar... staat op de vierde plaats met 36 punten. En Vettel, die vindt pas terug op de vijfde plaats... met 28 punten. En dat zijn er dus al 17 minder dan... Lewis Hamilton de koplopen. Nou, en deze... Uh, de neutrale kijker geniet voorlopig ook van het Formule 1 e seizoen. En jij volgt het voor ons. Dank. Oké. Okay. Gaan wij meteen door naar de Euroborg. Hoe lang heeft FC Groningen nog tegen Roda, Henk Kok? Het is al afgelopen en Roda heeft deze wedstrijd met 1-0 gewonnen... door een doeper van Wielaert in de eerste helft. Het was een nare wedstrijd met een lage amusementswaarde... veel irritatie, zes gele kaarten... En uit deze 1-0 overwinning van Roda kun je toch de conclusie trekken dat de Roda nog alle kans maakt op deelname aan de play-offs. En dat FC Groningen daarvoor is afgeschreven. FC Groningen maakt een einde zo meteen. Er moet nog vier wedstrijden spelen aan een desastreus seizoen zonder meer. Het is het derde thuis nederlaag op rij. En ik heb de supporters horen morgen. En ik denk dat die positie van Pieter Huistra er niet steviger op wordt. Hij wordt wankelder en wankelder. Ook al heeft hij zijn contract dan met een jaar verlengd. Kan hij iets aan doen. Ik kan er eerlijk gezegd niet zeggen. Het elftal is niet meer het elftal van het begin van deze competitie. En zeker niet het elftal van het afgelopen seizoen. FC Groningen is zijn as volledig kwijtgeraakt. in noem maar even krankwist en een matas. En dan mag je ook nog constateren dat er veel blessures en schorsingen zijn. In het verleden zijn Jacobs ontslagen, Lodewegers is ontslagen, Theo Fonk is ontslagen. En dat kwam allemaal door omdat het publiek de supporters van FC Groningen niet meer te houden was. En dat is vaak voor de directie een stok om te slaan. 1-0 voor Roda. De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen met PSV AZ eindigt in 3-2. 1-0 Lens, 1-1, hele mooie van Altidoor. 1-2 Berends, toen was het rust. 2-2 Lens en in de slotseconde 3-2. Matafs. doen toch wel vermakelijk duel... waarin PSV dus uiteindelijk aan het langste eind trok. De Eindhovenaren bleven, ja, dat kon je tenminste zeggen... wel knokken tot de allerlaatste seconde. En precies die mentaliteit leverde PSV volgens Jermaine Lens... dan toch nog de drie punten op.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 In de tweede helft er alles aan doen met Salda, als team met elkaar. Het zou gaan na 45 minuten dus nog niet naar uit dat AZ die wedstrijd zou gaan verliezen. Ploeg stond voor door twee prachtige goals. Gooi Berends over die hele mooie van altijd door en over zijn eigen treffer. Ik kreeg de bal aan de, aan de zijlijn en ik zet een 1-2 op met Maarten Martens volgens mij. En ik neem hem mee en ik schiet er vanaf, uh, ik denk eraan 16, ik weet het eigenlijk niet meer, schiet ik hem... Uh... Boven het hoekje, denk ik. Ja, en, uh, ja, die andere was van Josie. Ik denk, misschien is hij nog wel mooier. Nog wel mooier, maar uiteindelijk werd het dus 3-2 door dat doelpunt in de slotfase van Matas. Een doelpunt dus weer in de laatste minuut, wat AZ de das omdeed. Ook woensdag tegen Twente werd het in de laatste minuut gelijk. En gisteren stond de ploeg dus helemaal met lege handen. Vanochtend op de ochtendtraining, trainer Gert-Jan Verbeek. Een dag na de wedstrijd trekt hij al een duidelijke conclusie. De nou, conclusie uh, is uh, uh, oh. gewoon uh, dat wij nu uh, in de laatste week kunnen gewoon te veel punten hebben laten liggen. Uh, dat dat en, laat dat duidelijk zijn. En, en, en daar moeten we naar onszelf, goed naar onszelf kijken. Je kunt wel praten over pech en jammer. De en, uh, wedstrijd duurt net te lang, maar de wedstrijd duurt zo lang als die duurt. En, uh, en, en daar moet je toch uh, jezelf tegen wapenen. En, uh, en we hebben ons een aantal keren uh, tekort gedaan. FC Twente tegen NAC werd 2-2, bij de rust stond het nog 0-0. 0-1 Schalk, 1-1 De Jong, 1 2-1 ook Luc De Jong en 2-2 Bukari. Het puntenverlies en vooral de manier waarop... is misschien wel typerend voor het huidige FC Twente, vindt ook Nicky Kuiper. Dat kan je wel zeggen, ja. We zitten in een niet zo hele goede fase. Eigenlijk na PSV is het, hebben we eigenlijk geen goede wedstrijd meer gespeeld. En dan moet je zorgen dat je de punten wel binnenhaalt. En, en we komen 1-0 achter. Dan zie je dat we opeens wel druk naar voren kunnen zetten... en voor die, voor die goal kunnen spelen. En dan... Maak we ook twee goede goals? Ja, en dan moet je hem over de scheep trekken. En ja, zoals je al zegt, dit seizoen zit het nu even niet mee. En dan kreeg je gelijk de deksel op je neus. Dan maar snel naar de gevierde man bij Nak, Nordin Bukari. Hij zorgde ervoor dat zijn ploeg in de blessure nog langs zij kwam. Bukari bleef geloven in een punt. Na die twee goals zag je ook dat ze op een gegeven moment in, inzakt. En uh, hij zag ze zelfs uh, naar elkaar tikken om, uh, om de wedstrijd uit te spelen. En als je ziet dat er nog drie minuten op de klok staan, volgens mij, dat zij uh, in een hoek. Uh, uh, de bal willen vasthouden. Ja, en dan krijgt het publiek wat uh, ja, gelijk heeft denk ik, uh, tegen zijn. En, en voor ons is dat heerlijk. En, en daarom geloven wij erin. En, uh, hij kan een keer goed vallen. En gelukkig uh, was dat tien seconden van tijd. We ja, gaan naar Feyenoord Excelsior 3-0. 1-0 Guidetti Bij de rust was dat 2-0 Klaasie 3-0 Cabral. De eindstand, de grote broer in Rotterdam, liet zich niet verrassen. Feyenoord pakte eenvoudig de overwinning in de enige echte stadsderby die de eredivisie nog rijk is.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 Ik denk wel dat iedereen weer geprobeerd heeft om, uh, om toch alles eruit te halen. Alleen, uh, ja, fijn dat het schoon een maatje te groot vandaag. En daar moet je ook eerlijk in zijn. En uh, ja, het is wel klote voor natuurlijk. De competitie nog maar duurt nu. En uh, je staat nog steeds laatste. Dus er moet wel wat gaan gebeuren uh, de komende weken. En EC tegen Heerenveen werd 2-4. Bij de rust onder 2-0 voor NEC door twee goals van Zeefuik. Na de rust 2-1 dorst, 2-2 dorst en 2-3 dorst. En in de slotfase nog 2-4 Assaidi.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 De spelers En uh, we hebben een duwtje gegeven en dat was uh, blijkbaar dit keer genoeg. En bij NEC was het precies omgekeerd. Een prima eerste helft en een behoorlijk mindere tweede, de uh, eigen mentaliteit. En ook een tactische omzetting bij Heerenveen... waren volgens Alex Pastoor-Debet aan de nederlaag van NEC. Het tactische, dat uh, was vrij snel te zien wat men deed. Gouden Leeuw gingen voorspelen. Elm ging iets meer terug. Koems ging iets meer naar rechts. Achie, die uh, heeft zelden nog aan de linkervleugel gespeeld. Die was aan de binnenkant. Uh, dus dat hadden we wel in het snotje, maar dat moet je dan op, uh, op elk moment in de wedstrijd weer herkennen en het uh, op die manier ook neerzetten. En zojuist afgelopen in de Euroborg, FC Groningen tegen Roda JC. het werd er 0-1 door een goal van Wilaert in de eerste helft. Brengt ons bij de stand. Aan de kop is, staat Ajax. 61 punten, 29 wedstrijden, zij gaan zo nog spelen. De achtervolgers hebben er allemaal 30 een wedstrijd meer, 58 voor AZ, 58 voor Feyenoord, wat nu derde staat, 57 voor Twente als vierde, 57 voor PSV als vijfde en 57 voor Herenveen als zesde. En nog even de aantekening dat Roda erg goede zaken. De ene strijd rond de achtste plaats door de winst. Dus zojuist tegen Groningen. Onderin, NAC Breda heeft er 31, maar kan toch redelijk rustig gaan slapen langs man. Want VVV blijft maar staan op 25 punten uit 29 wedstrijden. De Graafschap heeft ook 19 punten, maar ook uit 29 wedstrijden. En onderaan dus gisteren al verloren Excelsior 18 punten uit 30 wedstrijden. Drie wedstrijden staan op het punt van beginnen. Ajax tegen de Graafschap, Vitesse, Ado Den Haag en Utrecht tegen VVV. En later vanmiddag uh, wordt ook nog gespeeld... Herakles tegen... RKC Die wedstrijd begint om half vijf. Hebben we hebben nog een berichtje uit het buitenland. Valencia is zojuist in de primaire division hard onderuit gegaan bij Espanol. Het werd in Barcelona 4-0. Het Vigas Maduro zat de hele wedstrijd op de bank bij Valencia. Dat eerder dit seizoen in de Europa League nog PSV en AZ uitschakelde. Voorlopig blijft Valencia nog wel derde in Spanje. En dat alles wat met voetbal te maken heeft nieuws is... melden we ook nog dat Michel Preudom... vorig jaar nog de titel op zijn laatste dag verspeelde met FC Twente... met Al-Shabab Welderlands titel wist te pakken... en 1-1 tegen die directe concurrentie... Concurrent Al Ali was genoeg om zich landskampioen te noemen. De ploeg van Preudom werd daarover ongeslagen landskampioen. Radio 1 het NOS Journaal. Half drie de hoofdpunten met Herman Vriend. De Taliban hebben in de afghaanse hoofdstad Kabul verschillende regerings- en ambassadegebouwen onder vuur genomen. Onder meer het parlementsgebouw en de ambassades van Rusland en Duitsland zouden zijn getroffen. De NAVO zegt dat er zeven locaties zijn aangevallen, maar dat er geen berichten over gewonden zijn. Ook de Amerikaanse luchtmachtbasis bij Jalalabad en Nassad Gardes zijn door militanten aangevallen. Minister Hille denkt dat er minder dan 85 JSF-straaljagers worden aangeschaft. In het originele plan wordt nog uitgegaan van 85 stuks. Maar nu de prijs ervan oploopt, zal dat aantal mogelijk minder worden. Aldus Hille in het tv-programma Buitenhof. En de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma gaat voor de zesde keer trouwen. Polygamie is toegestaan voor Zulus als Zuma. Het eerste huwelijk van de 70-jarige Zuma werd in 1973 gesloten. En daarna eindigde één huwelijk in een scheiding en pleegde een andere echtgenote zelfmoord. De vier vrouwen van Zuma vervullen om beurten de rol van first lady. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AWB verkeersinformatie files op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden, 3 kilometer. En richting Amsterdam bij 1brugge 4 kilometer. Er werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... tussen Nieuwegein en Maarsen, 9 kilometer. En na een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam... bij Harlingsveld-Giessendam, 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Sportradio. Twee minuten over half drie. Het voetbal is begonnen. Dus ook voor de club die er zo goed voor staat. Maar je moet wel altijd zelf nog winnen. Ajax, de Graafschap, Richard van der Maaden. De wedstrijd is een minuut geleden begonnen. De rode loper natuurlijk uitgerold voor Ajax. Hard op weg is de club naar de 31ste landstitel in de clubhistorie. En dan speelt het vanmiddag inderdaad ook nog eens tegen de Graafschap... dat zich de afgelopen weken natuurlijk gespecialiseerd heeft in het verdedigen. Afgelopen donderdag weliswaar gewonnen van FC Utrecht. Maar op dit moment komt de Graafschap denk ik... Voor Ajax als een, op een heel goed moment drie punten voorsprong op AZ. En dat kan vanmiddag dus zes punten worden Na de nederlaag natuurlijk van AZ gisteravond. En ook het puntenverlies van FC Twente staat Ajax er fantastisch voor. Ajax het balbezit in een volle arena aan de rechterkant van het veld. Twee... Spelers die in de basis staan na lang blessureleed. Gregory van der Wiel is er vandaag voor het eerst weer bij na vier maanden. Had last van zijn lease speelt als rechtsback. Daardoor zit Ricardo van Rijn op de reservebank. En ook is er een basisplaats vanmiddag in de arena voor Dirk Boerichter. Ook hij was er lange tijd uit. En daar... Is het slachtoffer van geworden, Lukoki, die niet eens bij de selectie zit. Eerste aanval van Ajax in het strafsopgebied nu van de graafschop met Sim de Jong. Legt de bal opzij, het eerste schot op doel en hij zit er meteen in. En het is Dirk Boerichter, jawel, die scoort voor Ajax. Wat een ongelooflijke start voor de ploeg. Ja, dit geeft natuurlijk nog veel meer zelfvertrouwen. En dan kunnen we het telraampje er langzaam misschien al wel gaan bijpakken. Het kon wel eens een regen gaan worden vanmiddag in de arena. Twee minuten is er ongeveer gespeeld. En er lag op het gezicht bij Boerrichter. Wat een rentrée voor hem in de basis. Vandaag start hij als linksbuiten. Hij, hij aan de rechterkant. Bal in het strafschopgebied. Via de Jong voor de voeten van Boerrichter. Niemand in de buurt. En hij schiet de bal achter de keeper van de Graafschap. Yves de Winter in de lange hoek En zo staat Ajax dus al heel vroeg in deze wedstrijd. Voor tegen de Graafschap. 1-0 doelpunt Boerrichter. En dan de ploeg uit Niemandsland. Vitesse tegen de ploeg die eindelijk weer een keer wist te winnen. Ado Den Haag. Evert en Apel. Ja, vier minuten gespeeld in de Gelre 0-0 nog altijd. Vitesse in dezelfde opstelling met Ado nu in de aanval met Immers. En zijn schot wordt geraakt door Van der Struik. En dat betekent een hoekschop gegeven door de Belgische scheidsrechter Wim Smet. Een hoekschop dus voor Ado. Vitesse in dezelfde opstelling als donderdag toen het met 3-1 in de koel in Venlo won. En Ado won met 3-0 thuis van FC Groningen. Eén wijziging aanvoerder Christian Koem. Is gisteren geblesseerd geraakt op de training. En hij wordt vervangen door een toko. De corner wordt van de linkerkant eh, wordt die genomen door Sherry draait uit, ingekopt door Immers en overgekopt over het doel van Piet Veldhuizen. En zo wachten we dus op doelpunten, maar die zullen er ongetwijfeld wel komen hier in Arnhem. Utrecht, VVV dan, Ronald van der Geer. Utrecht, ik ben altijd benieuwd wie er keept, want ze hebben een paar jonge keepers... en ze hebben er ook nog eentje, die doet heel lang mee al, geloof ik. Ja, die is uh, 42, die uh, was eigenlijk al een tijd niet meer bij de selectie, ook nog wat uh, geblesseerd. Maar na het wijvende optreden van Cummings en toch ook niet... Uh, het absolute vertrouwen in Fernandes is inderdaad Rob van Dijk weer opgeroepen vandaag. Staat hij het doel bij FC Utrecht aan een 3-0 nederlaag tegen de Graafschap. In deze weg het wegpoetsen tegen VVV. Nou dat was even de verwachting van ja, waar, wat gaat Jan Wouters allemaal doen. Welke omzettingen gaat hij nog meer toepassen in zijn ploeg? Nou, het is beperkt gebleven tot een andere doelman. En Azade voor Kali en Snyder voor Mortenson. En zo moet het dan gaan beginnen tegen VVV. Het is overigens nog 0-0 na bijna drie minuten. En ook bij VVV wat wijzigingen in het elftal. Want Holla is geblesseerd. De recht speelt voor hem. En Yoshida speelt nu op het middenveld als controleur. ...in een drie middenveld. Verder weer een basisplaats voor Berghuis. En Uchebo is de spits van het elftal van Ton Lokhoff... ...dat vijf wedstrijden achtereen niet won. Sterker nog, vijf wedstrijden achtereen verloor. Terwijl men toch in een bepaalde Polonaise stemming was in Venlo... ...na de entree van Ton Lokhoff. Aanval nu de eerste van de VVV via Berghuis. En die speelt de bal vanaf de rechterkant tegen Wuitens aan. En dan mag de ploeg uit Venlo na vier minuten... ...bij dus die 0-0 stand de eerste corner van de wedstrijd gaan nemen. Dat gaat Marcel Mewis doen. De aanvoerder van het elftal dus uit Venlo dat misschien wel vecht voor de laatste kans. Een gat heeft van 6 punten naar de veilige 15e plaats. En als deze wedstrijd verloren gaat, ja, dan mag je je gaan opmaken voor na voetbal. Zo reëel is ook Ton Lokhoff wel geweest voorafgaand aan deze wedstrijd. Corner komt dus van Mewes. Vanaf de rechterkant in het strafschopgebied wordt wel gekopt door de recht. Maar ook weggekopt door de Moesje. Die daar pijn aan het hoofd aan overhoudt. Aanval wordt wel levend gehouden. Nog heel even door McQuire. Even de twee Utrecht-spelers aan de zijde van VVV. Oud Utrecht dan. Want Forstermans is een huurling. Macquarie is gekocht. Het is 0-0 na Vier minuten en een beetje. Veel voetballen in deze uitzending, maar natuurlijk ook veel wielrennen. De gold Race. We gaan weer naar Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Ik kijk naar een jagend peloton en dan met name de staart van het jagende peloton... waar Cadel Evans uh, rijdt. Dat is toch niet de plek waar hij zou moeten zitten. De voormalige wereldkampioen, de winnaar van de afgelopen Tour de France. Helemaal aan de staart van het peloton waar we zojuist ook Thomas Dekker nog uh, zagen rijden. De Nederlander in dienst van Garmin. Langzamerhand komt die Dekker een beetje in vorm. En Evans, ja, ook hij heeft nog geen topseizoen, maar uh, wie weet... Misschien gaat hij zich in deze wedstrijd wel weer echt in vorm rijden. En dan zien we hem de komende dagen. De komende week zien we hem in de Waalse Pijl en Luik-Bassenaken-Luik. -Luik. Peloton is aardig aan het jagen. Dat komt allemaal door de ploeggenoten van Evans. Daar rijdt er altijd eentje van mee op kop samen met een mannetje van Katusha. En daarachter zo ongeveer de hele ploeg van Radio Shack. De ploeg van de broertjes Slek die erbij zijn. En zouden zij dan blijkbaar in staat zijn om iets bijzonders te laten zien vandaag. Want als hun ploeg zwart rijdt, betekent het gewoon dat ze geloof hebben in die kopmannen. Peloton dus langzamerhand op drift gekomen in de achtervolging op de kopgroep. In de kopgroep negen man dus. Geen mannetje van Sky erbij. Dat betekent dat Sebas geen kijkje kan nemen in de ploegleiderswagen daarachter. Want bij Sky is Steven de Jong in elk geval vandaag niet in de ploegleiderswagen. Die heeft namelijk zojuist de marathon van Rotterdam gelopen en beëindigd. Volbracht in een tijd van drie uur en tien minuten. En dan denk ik toch dat dat een hele knappe prestatie is van die voormalige wielrenner. Die dan toch de hardloopschoentjes een keer heeft aangetrokken. Maar goed, die kopgroep. Negen man nog. Ze hebben een voorsprong, Sebastian nog steeds. Een minuut of zes is die voorsprong op het peloton voor deze negen mannen aan de leiding. Die onderweg terug zijn richting de Kouwberg. Richting Valkenburg. Dus moeten ze nog wel eerst even de Vraakolberg over. Daar zijn we bijna. Dan hebben we 168 kilometer afgelegd. Dan de Sibbegrubben. En dan dus de Kouwberg. En gaan we beginnen aan die laatste lus. Voorlopig dus nog met deze negen. Met onder wie één Nederlander. Raymond Kreder dus verder. Romain Bardet. Cédric Pinot, dat zijn twee Fransen, de Amerikaan. Alex Howells, Simone Stortoni uit Italië. En dan hebben we drie Belgen. Steven Kaathoven, Sebastien Del Vos, en Eliot Litaar in een koud, maar wel droog Limburg. Als ik zo om me heen kijk, zie ik veel zware bewolking. Ook in de richting van Valkenburg, waar we dus langzaam maar zeker weer naartoe rijden. Het heeft geregend eerder vandaag. Het is nu droog, maar het is wel koud. Het is zo'n dag om af te zien. En dat zie je ook dan bij de renners in deze kopgroep. Bijna allemaal hebben ze wel van die drie beenstuk. ...om de benen nog een beetje warm te houden. Tempo houden ze er op dit moment ook redelijk in... ...want de weg loopt licht omlaag en de harde wind waait mee. Tempo rond de 60 km per uur voor de negen man aan de leiding. Nou, nou even terug naar de Amsterdam Arena. Ajax, de Graafschap, Richard van der Made, snelle treffer. En, en dan verandert het er iets... Nou, hoe bedoel je, verandert er iets? Nou, dat... gaat de Graafschap iets meer uit zijn schulp kruipen. <laughs> of zes spits erbij. Ik, ik, ik denk dat het vooral de schade beperken wordt vandaag voor de Graafschap. Het is ook een wedstrijd waar ze in de Achterhoek een beetje overheen kijken. Er komen hierna nog veel belangrijkere wedstrijden voor de Graafschap. Dit is een duel. Ja, ik denk gewoon schade beperkt houden. Zo weinig mogelijk goals tegen krijgen. Ajax combineert er lustig op los. Op de helft van de Graafschap speelt het spel zich af. Veel sfeer in de arena. 1-0 natuurlijk nu al door die goal van Boerlichter. En dat voetbalt heel erg makkelijk voor, je mag denk ik wel zeggen, de aanstaande landskampioen. Want wie twijfelt daar nog aan? Ajax nu eventjes op de eigen helft. Met uh, Aldewereld schuift de bal naar de rechterkant. Uh, combinatiespel uh, kort via Eriksen, via Jansen en Anita, de drie middenvelders. En dan op de middencirkel, nu op de middenlijn, de bal naar uh, Boerichter. Twee linkspoten op de vleugels bij Ajax vanmiddag. Via Blind gaat de bal dan opnieuw terug naar Vertongen. Die had wat last van zijn uh, maag, maar is er gewoon bij, speelt uh, samen met Aldewereld zoal. Als altijd in het hart van de verdediging. Nu weer een paas naar de rechterkant. Moet de voorzet komen van Aysati. Vandaag dus aan de rechterkant. Hoog in het strafschopgebied. Bal wordt weggehaald door Poupon. Niet helemaal goed. Dan Ajax misschien met Eriksen. Maar dat mislukt. De bal wordt opgepikt dan door de Graafschap. Aan de linkerkant van het veld nu met El Hasnaoui. Lange bal richting Jury Roze. Die even richting naar voren is geslopen. Maar we gaan een doelpunt halen. B.McQuire zet VVV in Galgewaard op een 1-0 voorsprong. Gaat wel een soort comedy capers achterin bij FC Utrecht aan vooraf. Maar het is eigenlijk een bal die richting Uchebo wordt gespeeld. Uiteindelijk wordt weggekopt door verdediger Schut. En dan in de voeten komt Van Macquarie die met kluts de bal meekrijgt. En uiteindelijk tot zijn eigen verbazing voor Van Dijk arriveert. In het strafschopgebied dus van FC Utrecht. De bal uiteindelijk dan maar over de doelman heen lift. En VVV op deze manier op een 1-0 voorsprong zet. Hij speelt hem nog tegen Schut aan. En komt dan ja, ineens in oog met Van Dijk. Uchebo raakt bij deze actie hier. Geblesseerd wordt op dit moment behandeld. Hij juicht niet al te fanatiek. Deze Macquarie als uh, oudspeler van uh, FC Utrecht, maar hij doet wel uh, goede zaken voor uh, VVV. Net begonnen dus, negen minuten, een uh, VVV in uh, het huis van de tegenstander... op een 1-0 voorsprong, doelpuntemaker Barry McQuarrie. Zeg maar! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata.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 Ja, delicia, você me mata. Ai, se te pego. Ai, ai, se te pego, hein. Que te pego. shit, se pego van uh, Michel Telo. Ah, Ik zo'n voorsprong tegen de graafschappen zijn een beetje aan het rekenen. Ja, 29 april, de dag voor Koninginnedag. Uh, misschien wel kampioen, Richard. Ja, dat zou inderdaad maar zo kunnen. De Ajax heeft nog Groningen thuis, Twente uit, VVV thuis en dan Vitesse uit. En natuurlijk ook nog eens een veel beter doelsaldo dan de concurrentie 1-0. De voorsprong, de snelle goal van Boerichter, 14 minuten gespeeld. Rozen trapt de bal weg, de Graafschap natuurlijk in een verdedigende rol met twee rijtjes van vier. Daarvoor twee aanvallers, Poupon en de Leeuw en Ajax natuurlijk zoals verwacht maakt het spel. Speelt met veel vertrouwen, alles op techniek en we hebben al een paar hele leuke acties gezien 9 duels op rij won de formatie van Frank de Boer. Doelsaldo 32 voor, 3 tegen. Het zijn hele indrukwekkende cijfers. En dan kwamen de afgelopen week natuurlijk ook nog eens... Uh... Gregory van der Wiel, Dirk Boerrichter en Kolbein. Siegdorson kwamen terug. Siegdorson overigens op de bank. Maar zal ongetwijfeld in deze wedstrijd ook weer zijn minuten gaan pakken. Anita voor Ajax wordt eventjes opgejaagd door Poupon en door de Leeuw. Maar Anita komt daar uitstekend uit. Open doekje van het publiek. En Anita gaat nu de middenlijn over. Er zijn afspeelmogelijkheden aan de linkerkant. Ook op het middenveld. Anita kiest dan voor Jansen. Jansen paast de bal kort naar Eriksen. Eriksen verlegt het spel dan naar de rechterkant van de Wiel. Diep op de helft van Ajax. De Graafschap verdedigt. En Ajax speelt de bal dus uh, zo af en toe ook in uh, hoog tempo rond. Nu terug naar uh, Eriksen. Vertongen wil de bal wel in de middencirkel. Krijgt hem ook Vertongen. Kijkt dus naar afspeelmogelijkheden. Anita komt alweer weer naar de bal toe. Anita paast op Jansen. Jansen weer terug naar al de wereld. En zo tikt Ajax de bal dus rond. Is het eenrichtingsverkeer in de arena na precies een kwartier. 1-0 door de goal van Dirk Boerichter. Vitesse, Ado, Den Haag, Evert. Uh, die hebben allerlei redenen om een beetje kalm aan te doen. Doen ze het ook? Nou, nee, dat doen ze niet. Vitesse zeker niet thuis. Dat mag ook niet bij de stand 0-0 nog altijd na 16 minuten en een paar seconden. Vitesse dat nu een uh, hoekschop mag gaan nemen van de linkerkant. Er zit al wat tekening in de wedstrijd. Het is Ado dat vooralsnog tegenhoudt. En Vitesse dat aanvalt, maar voorlopig dus zonder succes misschien. Dat er nu iets aders kan komen. Die corner van Nicky Hofs, die richt zich ongeveer op het doelgebied waar Coutinho eruit komt. Maar de bal mist. Die wordt ook gemist door uh, Annan, de verdedigende middenvelder van uh, Vitesse. En die speelt de bal dan naar een tegen. Die tegenstander was Immers. En het schot van Immers, dat, of het paasje van Immers, wordt geblokt door Kasia. De aanvoerder van Vitesse. En zo is de bal terechtgekomen bij Coutinho, de doelman van uh, ADO. ADO dat dus uh, afgelopen donderdag thuis met 3-0 van het kwakkelende FC Groningen won. ADO dat Immers andermaal als uh, centrumspits heeft opgesteld. Immers, uh, ja, de vraag is, staat hij echt serieus in de belangstelling van Feyenoord of niet... Dat zullen we over een paar weken misschien wel weten. Feyenoord dat hem nadrukkelijk volgt. Maar dan meer als middenvelder. Dan als spits waar hij dus nu geposteerd is. En John Verhoek die een x-aantal wedstrijden de kans heeft gehad. Onder nummer 9 zit op de bank. De bal is in het bezit van een toko. De vervanger dus van aanvoerder Koem. En die speelt hem even terug naar zijn doelman. En dan is het diezelfde toko weer in balbezit. Die hem speelt naar zijn collega's centrale verdediger. Dat is Horvat. Horvat dan weer naar toko. Allemaal halverwege de helft van Ado. Boni de spits van Vitesse is de enige die wat probeert door te jagen. Maar vooralsnog uh, gebeurt er weinig. Misschien dat ADO nu iets uh, gaat doen. Want er is een loopactie van Thierry. En er is een lange bal richting Toornstra. Maar die wordt verdedigd door Butner En dan komt de bal terecht bij Piet Veldhuizen. En dat is, zoals u weet, de doelman van Vitesse. FC Utrecht tegen VVV. En zo moest Rob van Dijk op zijn oude dag toch nog vissen. Ronald van der Gier. En al snel na negen minuten door uh, die goal van uh, VVV dus. Uh, uiteindelijk uh, stond ook Van der Marel nog op de doellijn om die bal weg te koppen. Maar de inzet van Aquaja ging over hem en Van Dijk heen. En dus de 1-0 voorsprong voor VVV. Overigens Utrecht direct uh, na de aftrap op uh, jacht naar de gelijkmaker. En er ook heel dichtbij. Duplan werd weggestuurd. Redding in de korte hoek van Gentenaar. En waar de corner die daaruit volgde werd genomen door uh, Duplan. Doorgekopt door Schut. En uiteindelijk de Moesje die van dichtbij kon inkoppen. Maar weer was het Gentenaar die een uh, doelpunt van Utrecht in de weg stond. Net even schrik omdat Leijwa Cabessi in een kopduel met Van der Gun nogal ongelukkig terecht kwam. het leek er zelfs op dat hij even bewusteloos was. Bleef lange tijd roerloos op het veld liggen. En nou, enige paniek dus, maar inmiddels staat hij daar weer. Men heeft eerst aan hem gevraagd hoe die heet. Toen zei hij Messi. Toen hebben ze nog eventjes de behandeling wat voortgezet langs de kant. Maar inmiddels is het gewoon weer 11 tegen 11 en heeft Utrecht het balbezit via Rob van Dijk die dus zo heel snel weer een bal uit het net moest halen. Van Dijk nu met een bal naar voren, levert zomaar in bij Joshida op het middenveld bij VVV en dus via Leibak Leiwa nu wildschud aan het werk gezet. die bal van Leiwa Cabessi is onvoldoende. Utrecht neemt het balbezit over met een ingooi aan de rechterkant van Van der Maro, Richting de Moesje. Aanname, meegeven aan Duplant. Die gaat over Leiwa Cabessi heen. Vervolgens maakt Leiwa Cabessi nog een overtreding. Dacht ik zo op de Moesje. Maar Makkeli wijft het allemaal weg. Net als dat Makkeli ook een hensbal van Yoshida wegwoof. Op het moment dat Takagi zijn landgenoot schoot. Richting de goal van VVV. En er volgens mij toch echt een Japans handje aan die bal zat. Maar Makkeli kon het niet zien. En konden dus ze ook die penalty niet geven. Het Woede van FC Utrecht. Dat nu de defensieve stellingen moet innemen. Omdat VVV via Leiva Cabesti de bal kopt. Richting Uchebo aan de linkerkant. Wildschut is er vandoor. Kan dan richting het schafsoppgebied. Wildschut vanaf links naar binnen. Nu terugleggen. En dan wil hij wel terugleggen op Berghuis. Sterker nog, dat doet hij ook. Maar dan staat Bulthuis daar nog tussen. En die kan die bal wegwerken uit het schafsoppgebied. Het was wel kinderlijk eenvoudig. De manier waarop Wildschut uiteindelijk in dat schafsoppgebied terecht kwam. Alleen de nauwkeurigheid ontbrak bij de eindpaas. Anders waren de druiven zuur geweest voor FC Utrecht. Nu blijft het voorlopig 1-0 na iets meer dan 17 minuten spelen in Galgenwaard. Ga ik het met u hebben over de uitslagen bij het vrouwenhoofdklasse-hockey-mop. werd 2-3. Amsterdam won met 3-1 bij Kampong. Oranje-zwart Hurley werd 3-3. 6-JC, Klein-Zwitserland 4-1. Rotterdam, HDM 2-2 en een Bos 3-1 doet er niet zoveel mee toe. Kleinswitsland is al gedegradeerd. Laren-Den Bos Amsterdam en SJC gaan in die volgorde de play-offs spelen. En onderaan strijden Kampong, Rotterdam en HDM voor de twee play plaatsen Om die te ontlopen natuurlijk bij de mannen. Belangrijke wedstrijd vandaag. Bloemedaal sinds jaar en dag in de playoffs moet spelen bij Rotterdam en moet eigenlijk gewoon daar gaan winnen. Gerard Groot. Ja, dat klopt. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan in deze hoofdklassecompetitie. Voor Bloemendaal op de vijfde plek met 33 punten. Vijf punten achter de koploper, dat is Rotterdam. En daartussen staat met 37 punten Amsterdam, 35 punten Pinocchi, 34 punten Kampong. Allemaal heel dicht bij elkaar. En ik zei het al, die laatste vier wedstrijden zijn eigenlijk vier finales voor Bloemendaal. Om dan in ieder geval bij die laatste vier te komen en dan nog uitzicht te houden op de Nederlandse titel. En Bloemendaal is vandaag uitstekend begonnen. Nick Meijer al na één minuut gescoord. Bloemendaal leidt dus met 1-0 tegen Rotterdam. Rotterdam deze week uh, verrast eigenlijk door het feit dat de drie Nieuw-Zeelandse spelers Child, Edwards en Wilson zijn teruggeroepen naar Auckland, naar Nieuw-Zeeland om zich met Nieuw-Zeeland voor te bereiden op de, op de Olympische Spelen en zegt Reinoud Wolf, de coach van uh, uh, Rotterdam. Ze komen waarschijnlijk niet meer terug. En het uh, moment is op dit moment zo dat uh, Bloemendaal uh, 1-0 voor staat. Dus tegen Rotterdam, maar in de verdediging inmiddels het tweede strafcorder te pakken krijgt. En we weten dat bij Rotterdam daar nog steeds speelt. Uh, Roderick Weusthof, topscorer van de Nederlandse competitie. Hij moet gaan aanleggen tegenover uh, de doelman van uh, Bloemendaal. Stokman, die staat op de lijn. En hij. Uh, Zegt tegen zijn verdedigers. Jongens, sneller eruit. Want die Weishof, dat is een gevaarlijke jongen. Die ken ik uit de Nederlandse selectie. Komt hij? Komt Wuishoff maar slecht verwerkt door de, op de kop van het cirkel? De Rotterdam kans nog niet voorbij. Stokman er nu tussen. En nu verdedigt Bloemendaal dan eindelijk uit. En ik zei het al: Bloemendaal tegenover Rotterdam. Rotterdam zonder zijn Nieuw-Zeelandse spelers. En dat scheelt een slok op een borrel hoor. Reinhard Wolf zei het al voor de wedstrijd. Ik denk, ik denk, ja, we kunnen natuurlijk nog wel kampioen worden... maar het wordt heel, heel erg moeilijk. Want ze komen gewoon niet meer terug, die drie jongens uit Auckland. Ze zijn met Nieuw-Zeeland op weg naar de Olympische Spelen. Bloemendaal leidt dus in de beginfase. Goed begonnen met 1-0 dankzij Nick Meijer. Gerard, even een vraagje, want deze sport wil zo professioneel doen. Hebben die jongens ook een contract of zeggen die gewoon op een dag... Oh, we gaan eerst even naar Ronald van der Geert, Terwijl ik die vraag stel. Utrecht, VVV. Die vraag houden we nog even vast. Mooie cliffhanger, want uh, we de feiten, 2-0 voor VVV. Een doelpunt van Uchebo notabene. De spits waarvan men vaak denkt, ja, hij heeft wel wat in het hoofd. Maar kunnen de voeten het ook uitvoeren? Nou, Rob van Dijk weet nu dat Uchebo daar wel degelijk toe in staat is. Hij krijgt de bal op de rand van het Schafsopgebied. Geniet dan wel heel veel vrijheid. Kan nog eventjes naar huis bellen om te zeggen, zet de video aan, want ik ga scoren. En vervolgens schiet hij de bal vanaf de rand van het Schafsopgebied langs Van Dijk. Het begint bij een duel met uh, al je Schut aan de zijlijn. Dan gooit Wildschut eigenlijk die bal snel in. Uchebo kaatst met Mewis. Ja, en dan uh, maakt hij hem uh, keurig vrij. En dan is er eigenlijk niemand meer die hem uh, belet om te schieten. En dan schiet hij vanaf de rand van het strafstopgebied. VVV op 2-0 tegen FC Utrecht. De vraag, Tom. Ja. Dat was de vraag aan Gerard de Groot. Ik weet niet of dat nog kan. Gerard, hebben die jongens gewoon een contract? Of zeggen die gewoon op een dag: uh, we gaan tot uh, volgend nou, je, jaar misschien. Je, je begon je vraag met: is het zo professioneel? Nou, zo professioneel is het dus kennelijk niet. We hebben die discussie de afgelopen jaren in elk Olympisch jaar eigenlijk al gehad. In het verleden was het uh, Dwaaier die uh, hier bij Bloemendaal terug moest uh, voor de Olympische Spelen. Troy Elder is een van de weinige spelers uh, uit Australië in dat tijd die bij Oranje Zwart speelde. En die heeft gewoon gezegd: ik blijf bij Oranje Zwart. Ik blijf bij de play-offs, ik blijf bij het kampioenschap van Nederland. Dat vind ik belangrijker, want oranje-zwart is mijn werkgever. Maar... Al die mannen hebben natuurlijk in hun contract opgenomen. Dat als de nationale ploeg roept, dan gaat dat voor. En de clubs hebben dat tot nu toe kennelijk allemaal geaccepteerd. Ook Rotterdam, die heel trots voor het seizoen zegt... nou, die drie Nieuw-Zeelanders die blijven tot het eind, hoor. En als we de play-offs halen, doen ze ook nog allemaal mee. Maar de coach in Nieuw-Zeeland heeft wat extra geld gekregen... om het team voor te bereiden op de Olympische Spelen. En zegt dan tegen die drie jongens, terugkomen. Ja, en dan heft Reinoud Wolf zijn handen ten hemel. En zegt van, ja, daar wil je dan eigenlijk niet voor gaan liggen. Want dat is hun sportieve toekomst. Dat is hun sportieve thuisland. Dus wat dat betreft zo professioneel is het allemaal niet. Nee. Ooit was Oranje zo succesvol, toen heette het ook de Amstel Gold Raas. Hoe doet Oranje het vandaag? Ze was het Timmerman en Gio Lippens in de Amstel Gold Race. Nou, ze laten zich in ieder geval weer een beetje van voren zien. Uh, het was eigenlijk niet verwacht. Rabobank had al aangekondigd dat ze de koers niet wilde controleren. Vakantie zou het ook niet doen. Uh, die andere ploeg Argos zou het ook al niet doen. Maar we zagen zojuist wel de Nederlands kampioen even op kop rijden. Pim Lichthaat in zijn rood-wit-blauwe trui. En we weten dat hij op dit terrein goed uit de voeten kwam. Kan. Want vorig jaar won hij hier in dit heuvelland de hel van het Mergeland. Natuurlijk veel minder zwaar bezet. Minder lang ook dan deze Absolute Gold Race. Maar hij liet zich wel even zien. De nationale kampioen. We zagen ook Bouke Mollema ineens van voren in het peloton zitten. Met een paar ploeggenoten van Rabobank. En dat betekent dat ze attent willen zijn. Het is niet zozeer de achtervolging leiden. Dat gebeurt nog steeds door de mannen van BMC, Katusha en Radio Shack. Maar ze willen wel ervoor zitten op het moment dat de slag valt daar in het peloton. Dat er een breuk komt in het peloton. En als ik nu kijk, dan zie ik ook inderdaad een breuk in het peloton ontstaan. Je ziet daar een groep renners, een mannetje of 15 zie je achteraan rijden. Twee mannen van Argos. Ik weet in elk geval dat Timmer daarbij zit. En als ik dan even kijk, dan denk ik dat ook een mooie curve staat... ...met zijn lange zwarte krullen. Dat die daar in dat tweede pelotonnetje zit. En Kedel Evans die rijdt daarbij. Betekent toch wel dat er wel wat namen daar op afstand raken. En als het peloton dan vooraan hard... Doorrijdt, Ja, dan uh, gaat het toch problemen opleveren voor die mannen erachter. De mannen van BMC zullen in ieder geval de benen even stilhouden, Want zij weten dat Cadel Evans op achterstand rijdt. Dat is het uh, peloton. Het peloton dat op zo'n vijf minuten rijdt van de kopgroep. En de kopgroep Ja, die zal op weg zijn hier naar de finish, naar de doorkomst. De laatste doorkomst voordat ze uiteindelijk aan die finale ronde beginnen door Limburg. En tot overmaat van ramp begint het hier ook nog weer een beetje te regenen. Het is koud, het is regenachtig. Heel anders dan de afgelopen. De afgelopen jaren Dat betekent dikke jas, Sebas? We hebben het uh, dikke winterpak aangetrokken. We zitten in de laatste uh, drie kilometer van de finishpassage. We komen naar je toe, en dan uh, kun je ons al dadelijk uh, langs zien komen. En die negen man aan de leiding. Ze gaan beginnen aan de afdaling naar Valkenburg. Hier even weinig publiek. De net in Sibbe heel veel publiek. Zo zal het dadelijk ook zijn bij de beklimming van de Kouwberg. De laatste lus gaan we dadelijk in met de negen koplopers. Bardepino, Pino, Kreder, Haus, Stortoni, Katoven, Del Vos en Litaar. Na 39 kilometer weggereden. Ze hebben er dadelijk 182 op zitten. En dan gaan we heel langzaam maar zeker naar de finale van de Amsterdam Goldrace. De Italiaanse Sera... Sara Erani, de tennisster heeft zojuist het toernooi in Barcelona op haar naam geschreven. zoals in de finale te sterk met 2x6-2 voor als derde geplaatste Slovaakse Dominika Sibulkova. En in Wenen was nog een halve marathon met een soort grapje. Heile Gebre Selassie, kent u wel, liep tegen de Britse Paula Radcliffe. De Ethiopiër won uiteindelijk. Gingen ze dan tegelijk van start? Nee, Gebre Selassie ging 7 minuten en 52 seconden later van start dan Radcliffe. Het verschil tussen de persoonlijke records van de twee hardloop-iconen... en de Ethiopiër kwam na 16 kilometer langs zij... en liet Radcliffe vervolgens staan. De halve marathon van Wenen was er. Wij gaan er even uit voor het NOS-journaal van drie uur. In de wetenschap dat het bij Ajax tegen de Graafschap 1-0 staat... door een goal van Boerrichter... Andr na één minuut spelen. VVV leidt met 2-0 bij FC Utrecht... door goals van Maguire en Uchebo. En bij Vitesse tegen ADO Den Haag staat het nog altijd 0-0. Straks om half vijf begint nog Herakles tegen RKC. En eerder vanmiddag eindigde Groningen tegen Roda in 0-1... door een goal van Wielaard. Meer sport over een paar minuten. Tot zo.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 Hoe wordt werkkleding mode? Ontwerpster Monique van Heist laat het zien. Maarten van Roosendaal wil zich niet langer aanpassen. En thriller-auteur Sheldon Tex beschrijft een twijfelachtige liefde. In Kunst of TV vanavond iets na 6 uur op Nederland 2. De Nederlandse en Europese voetbaltoppers live op je tv. Bestel ze nu op ziggo.nl slash tv op bestelling.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 Oxfam Novip, ambassadeurs van het zelf doen. Dit is Radio 1.